10 uur. Jeroen van Kamp met het cnws journaal Noord- en Zuid-Korea gaan met elkaar in gesprek om de opnieuw opgelopen spanning tussen beide landen te bespreken. Zuid-Korea zette na elf jaar stilte de luidsprekers langs de grens weer aan, na aanleiding van een conflict over landmijnen die twee Zuid-Koreaanse soldaten verwonden. Over die luidsprekers klinkt onder meer kritiek op de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Als reactie beschoot Noord-Korea een van de luidsprekers en kondigde aan zich klaar te maken voor een oorlog. Er komt een onderzoek naar de besteding van de zogenoemde Marorgelden gelden Dat was bestemd voor holocaustslachter voor zijn en nabestaanden. Dat zegt het ministerie van Financiën, dat het onderzoek betaalt tegen de Volkskrant. Het geld voor de terugbetalingen komt onder meer uit banktegoeden die nooit zijn opgeëist. In 99 en 2000 werd een deel van het geld uitgekeerd aan een aantal stichtingen dat Joodse projecten ondersteunt. Bij die stichtingen zou het geld vervolgens niet goed zijn besteed. Zo zouden onder meer de administraties niet kloppen en zouden zeer ruimhartig zijn gedeclareerd. Maro staat voor morele aansprakelijkheid, roof en rechtsherstel. De Thalys rijdt vandaag volgens de gewone dienstregeling. Of er extra veiligheidsmaatregelen van kracht zijn, wil het bedrijf niet zeggen. Bijna alle passagiers die gisteren in de trein zaten, waarin een man met een kalasjnikov begon te schieten, zijn doorgereisd naar Parijs. zijn opgevangen door Thalys-medewerkers en er stonden ook psychologen klaar. Een paar reizigers zijn achtergebleven in de Noord-Franse stad Arras, waar de schutter is opgepakt. Ze zaten vlakbij hem en worden mogelijk nog gehoord door de politie. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in een voorstad van Dresden is gisteravond uit de hand gelopen. Tientallen betogers hadden een straat geblokkeerd om te voorkomen dat bussen met vluchtelingen bij een nieuw ingerichte opvanglocatie konden komen. Toen de politie ingreep werden ze bekogeld met stenen, flessen en rotjes. De politie gebruikte traangas om de situatie onder controle te krijgen. Meerdere agenten en demonstranten raakten gewond.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Dit is zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu, goedemorgen Zandvoort. Nothing but blues.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 Uh, vandaag staat er een, uh, een verrekijker voor ons. Nou, dit moet natuurlijk heel erg leuk worden wat daar dan weer uitkomt. Maar goed, ja, nou, u gaat het meebeleven gewoon erin kijken. met Dat... ons. Ja. Dan, uh, om tien over half elf. Uh, Angelique Schouten, de nieuwe ondernemer van het kleinste winkeltje in Zandvoort. Die komt zich even Dat voorstellen. Dat kent iedereen wel, denk ik. Het kleinste winkeltje. Ja, ik denk de... het wel.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 Nou, in de tuinen. Ja, jeetje, midden. Nou, weet je, dat we heel blij zijn met die... Uh, dat uh, hebben we niet alle mensen met die regenval he, van de afgelopen oh, dagen. ja, maar ik kan me wel iets voorstellen. Ja, wij niet, ja. maar duin wel, hè? He. Ja, het was gort en gort uh, trouwens, je durfde amper met die dienstauto uh, te rijden. Want het was één grote stuivende mas. Dat ja. zand natuurlijk, dat, dat, uh, ja, dat, dat geeft enorm veel als, de wandelaars dan, uh, als je dan langs een wandelaars rijdt. Ja, dat, dat wil je eigenlijk niet. Nee. Dus dan ging je stapvoeten ja. langs of je je fiets natuurlijk, dat kan ook. Hè. Maar Even deze als twee dagen, hè? dus met een soort mottenregen naar mijn gevoel. Ja. Hè? Dat, dat doet wel wat in de duim? Nou, vooral die dagen daarvoor, hè, met die hele harde buien. Ja. Nu, het, kijk, zand, het zakt heel snel weg, die, die regen. Dus, maar het, het is gewoon nu weer, je ziet ook het groen weer omhoog schieten. Hè. De bomen, die worden weer vrolijker, hè. laten we het zo zeggen. Je ziet gelijk die blaadjes weer <lacht> niet hangen. Ja, ik had, van, ik, had, ik had van de week een excursie met een, met een dame. Die, ja, dat is gewoon zo. Sommigen hebben dat ook. Die praten met bomen. Hè. Die ja, hebben een stethoscoop ja, mee. Ja, ja die iemand ze tegen de boom. Ja, ja, Irene, schijnt inderdaad. Te schijnt te helpen. Ja, en en ja. je hoort dan de sapstromen. En, uh, Zeggen en ze. Ja, dat zegt zij. Ze, ze hoorden laatst een boom. Ja, die had nogal veel pijn.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 Peter Jongenelen, een van de waterregelaars... Die, die dus zorgt dat het waterpeil uh, precies uh, op het goede niveau blijft. Want Amsterdam die vraagt altijd nou, zoveel drinkwater per uur... en uh, s'nachts weer een stukje minder. Vakantietijd weer minder, dat mensen veel, veel weg zijn. Hij zorgt dat er met al die stuwen... Uh, met al die U-bakken uh, waar allemaal balkjes in liggen, dat het niveau in de knalen, de geulen en de toevoerslootjes goed blijft. Zodat er altijd voldoende water uit de, uh, de stroomt in ja. Amsterdam. Dat nou, ja. heb ik me eigenlijk en, nooit gerealiseerd. Maar inderdaad, het ja. is niet, Je kunt wel zeggen, het water komt uit de duinen, maar dat, daar staat geen punt achter die zin. Nee. Dan nee. betekent het inderdaad dat er iemand daarvoor moet... <klaar> Hé, hey, wat leuk. Ja, ik vind het, het, ik vind het net hele goede schakers, hè, deze mannen. Want die moet we moeten van tevoren al kijken van wat voor weeromstandigheden krijgen we. Wat, wat voor wind. Want je kan wel nagaan, door harde wind. wordt er heel veel water verdampt. Ja. Oppervlakteverdamping. Ja. Dus ja, tonnen of, of vele kubus water worden dan verdampt.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 zodat we straks in de geulen voldoende water hebben. Want in de geulen, zeg ik altijd, in de infiltratiegebieden, daar gebeurt het. Hè? Ja. Ja, ja, dat ja. water, dat zijpelt door die vijf meter dikke laag zand heen. Ja, dat wordt, wordt gefiltreerd. Ja, ja. Schoongemaakt. Ja. Ja. En dan gaat het via die grote afvoelknalen.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 Interne opleiding gekregen en natuurlijk een heleboel praktijk van zijn maatje Tom de Boer. Ja, <laughs> dus ja, ja. die. die, die en ja, ja, want dat is natuurlijk het beste, hè? al die ervaring, daar ja. leer je het meest ja. van. Oh, wat leuk. Zeer ja. duin dus, dus, uh, is toch, heeft toch hele leuke dingen ja, die wij nooit Ja, maar nooit dat weet je, je, helemaal, niet. Dat weet je nee, helemaal Nee, niet. nee, hun zijn eigenlijk. De, ja. de, want water is dus zelf onze industrie. Hè? Dat moet altijd blijven ja. stromen, ja. altijd. Ja voldoende uit de kraan komen. Het moet schoon genoeg zijn. Hè. Dat zijn onze pijlers. Dat, ja, ja. ja, precies. Maar we hebben nog wel meer behalve water, toch? We hadden nog bedacht dat we iets willen weten over de wespen en... De, de... wespen en de bramen. Ja, waarom en... zijn er zo weinig bramen, ja. Geert? Hoe kan dat? Zijn? En er er veel wespen. Er zijn weinig ja, bramen, bramen. bramen. Nou hebben jullie al niet helemaal gelijk, hoor. Oké, okay. nee, vertel nee. maar. Nee, nee. Oh, dat maar... zijn van die, van die plekken die je niet wil vertellen waar veel bramen zitten. Oh, nee, maar het gaat wel om... Het gaat met name over die wespen. We komen er straks op, maar die bramen... Ja. Want wat zijn er wel veel in de duinen? Ja, ja herten. herten nou, precies. Daar zijn we op zijn geslaagd. Ja, ja. Zit, zit, zit u er even een kruisje achter? Deze, een extra mogen punt? Nee, door volgende ronde. ronde. Nee, herten. Die, want die herten, moet je maar eens kijken... Die knabbelen echt heel veel bramen op. Het is oh. geen... Sinds die...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 al ja, weggehaald of zo weggehaald ja, Zo niet ja. de postbode. Kijk ja, <laughs> ja inderdaad. Eh, ja, wij praten dan inderdaad over de de bramen zelf, maar ik praat inderdaad over de bramenstruiken. struiken. Ja, precies. Ja, ja. de, de dam die vreten die struiken op. Dus, dus er ja, komt er ja, Je, geen eens een je kan op die mooie nee. plekken langs het Westerkanaal he, dat is dus hier mm -hmm. als je Brederode pad ingaat. Ja. Dat hele lange rechte kanaal met die met die Betonplaat, hè, de oude Duitse weg is dat. Ja. Dus ja, dat vreten gewoon die damherten. Dat was de plek trouwens ja, ook. He, als je daar plek. zag je ze ook al zoeken met emmertjes. En er veel meer herten zijn. Ja, alles, alles weggevreten. Weg. Ja, ja. Ze beginnen vanzelf met het lekkerste. Hè. Dat, dat, dat zijn die uh, orchideeën. Hè. Die oh langs het, nee, uh, <lacht> de luxe beesten. Ja, dat zijn <lacht> We de gebakjes voor ze. En duizend gulden, kruid. Uh, Van Assia trouwens komen ze niet aan. Nee. Dat is wel weer bijzonder. Ja. Want? Ja, dus hebben we volken die vinden ze weer niet zo lekker, smaken.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 was Het ja, mooi, je ja, mocht ja, struinen, je, ja, kon ja, je kon al die struiken ja, af ja. en in de zeereep, dat waren gewoon die lekkere, grote Ja, ja, de ja de die grote bramen. Ja, ja, dus, dus. Nee, ja. nee, ze klagen wel eens de mensen dat wij, waarom als ze allemaal weghalen? Nou, dat doen wij echt niet. Nee, nee. <laughs> dus, maar in Zandvoort zelf, inderdaad, hè, waar nog wel bramen staan, ja, daar, daar worden de vogels, hè, ja. doen de vogels, het of, of slakken ja. vreten het ook wel. Dus, oh. uh,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 na, ...naar de internet kijken... ...naar de deskundigen die zeggen dat er... Uh, ...30 tot 40 procent... ...minder wespen zijn. Hoe is het mogelijk? Is het mogelijk he? ja, dus maar wat, maar het, wat er dan is over dat, is, dat zit hier? Dat zit, dat zit rond de mensen, rond de zoetigheid... ...zeg maar, ja, rond de geurtjes... ...waar ze op afkomen, plus... ...het was ook een tijdje de werksters, die waren net uitgevlogen... Hè? ...dat mm -hmm. is altijd zo begin augustus... ...dus dan krijg je al die... Ja. ...die hebben hun plicht gedaan... En die gaan zwerven. Die hebben die, dus die gaan, die gaan hun eigen lekker vol vreten. Lekker vol zuigen. Met limonade, cola. Bij de pannenkoekenhuizen. Mm. huizen. Mm -hmm. Ik was toevallig van de week bij Seel. Al die mensen die een lekker zoetigheid bij ja. zich hadden. Die hadden oh, last wespen. van die wespen. Oh, maar dat, dat is niet nieuw. Nee dat is nee, niet bedoel, nieuw. Dat is ieder jaar. En de omstandigheden zijn min of meer gelijk. ieder jaar. Waarom ja. dan toch het verhaal dat er meer wespen zijn. Dit jaar dan anders. Ja, dat weet maar, je ook niet.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 het is dus niet zo. Nee. nee dus. Nou, dan uh, doen we het er maar weer even mee. Ja. Ja, dat, dat kan ook niet en, anders. Uh, wil je nog iets zeggen over de herten afschieten, Gerard? Daar ben je altijd heel erg uh, voorzichtig. Ik, ik ben, ja. reden, Wij begrijpen maar... dat je daar eigenlijk niks over kunt zeggen. Nee, dat maar respecteren dat is, we ook. Maar ja. gewoon in het algemeen. Het beheer. Het beheer. Het beheer, dat is wel goed. Het beheersplan, hè. die wordt... Mm -hmm. die wordt uh,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 reën op dat moment weggeconcureerd. He, dat was een mm -hmm. reëngebied. Ik bedoel, iedereen die altijd in de duinen liep, die zag... met een beetje geluk. Dan was je heel die blij en vrolijk. Dan, dan. dan zag je die reën. He, ja. die witte kontjes, ja, zonder ja, ja. staartje. Ja. Heel erg Veel kleiner als Damherten. Het heeft ook niks met elkaar te maken. Het is geen familie. Nee. Maar langs mijn hand, toen wij... Uh, en daar hadden we er nog zo'n 400 van lopen... 400, 500, daar hadden we ook tellingen voor. Maar die zijn schuw, dus die tellingen zijn altijd minimale tellingen. Maar uh, to, toen die dammerten op de aantal van 600 tot 800 kwamen, werden die, die reeën, weggeconcurreerd. Dat heb ik waarschijnlijk alles verteld. Ja, en door vanwege het voedsel. Aan het voedsel ja. wat, uh, de reeën ja. hebben één soort voedsel. En dat ja. vonden de Dammerten ook leuk, die hadden nog meer voedsel. Ja, precies. Maar toen hadden de reeën niks meer. Niks meer, nee. Dan werd ik een op grof voedsel, inderdaad. Ja. ja. ja. Dat zag je nu trouwens allemaal. Die dam, hè? Ik zag ze vrolijk rondspringen een paar weken. Want door die storms duizenden bomen vielen om. Ja. En al die blaadjes. Ja, dat was natuurlijk wel. Ja, de ja, die waren vond... meteen op haphoogte. Je zag ze allemaal bijkomen. Echt waar, hoor. Ja. Ja. Je, je, want er is gewoon tekort. Ik bedoel, uh, dat grove, hele grove gras eten ze niet. Dat staat er wel. Mm -hmm. Boomschors gaan ze de zomer ook niet aan. Nee is zelf wel een vulling van de pens. Maar het is geen voedsel, zit nee. niks in. Nee. Maar die blaadjes, dat was dat gewoon... wel nou even een ze waren, natuurlijk. Uh, uh, ja. ja, een heleboel mensen waren niet blij met de storm. Maar de dam werd er wel ja. in ieder geval. Dus die, uh, ook, daar zit, ook daar zit evenwicht in de natuur. Ja, ja, ja. Maar goed, langzamerhand werd het gewoon... Uh, ja, Het aantal, 3000, plus de kalver hebben we er nou nog niet bij geteld. Hè. Maar nee. goed, 1000 kalveren erbij. Ja. Prachtig gezicht weer. Dat ja, moet ik eerlijk ja. zeggen hoor. Met al die kalfjes nou ja. te springen en te doen. Nee, maar volgens mij heeft dat soort dingen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 I didn't mend its broken wings, but I watched it fly. Love is a bird. Love is a bird. It scatters its seed on a few, but it likes its freedom too. Love is a bird. I can see the purple mountains, day is almost done. A speck so small and far away, the serpent in the sun. Could it be the one I sheltered and held so tenderly? It seems afraid of darkening shadows, it's ringing back to me. But well, love is a bird, and it will find you. Ooh. You must be kind. Love is a bird. Love is a bird. Love is a bird now. Love is a bird. Love is a bird. En we hadden het over uh, de duinen, de natuur. En voor ons zit uh, nog steeds uh, Gerrit Scholte, de duinwachter. En wij gaan. Maar even door, want er is natuurlijk altijd ongelooflijk veel te vertellen. Eigenlijk zouden we... We doen het niet door, nee, ja, Maar niet. we zouden een hele uitzending uren kunnen vullen met uh, de duinen. Waar we toch middenin wonen. Um, struinen, ja. blad ligt voor ons. Ja, uh, het is een mooi. Ja, ik, ik, ik ga er gelijk maar op in. Want ik zit op Doe de maar. achterkant te kijken. En dan zit ik, opeens, zit ik opeens te denken aan eergisteravond. Had ik ook nog een excursie.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 En de rest natuurlijk is allemaal hartelijk welkom, maar onze buren, die moeten we sowieso uh, goed voor zijn, goed informeren, Lofelijk laten zien tegen, wat wij ja, ja. Ja, ja. Dus ik had nou een inschrijving van uh, <lacht> nou een bus vol met uh, zustertjes. <lacht> ze waren niet piepjong meer. <lacht> ik moest ze enigszins helpen in de bus te krijgen. De rollators <lacht> moesten erin ja, echt of ja, viel ja, dat wel ik, mee. Ik, nou, ja, dat klopt wel, ja. Okay. En ik moest toch een schouder af en toe ergens tegenaan zetten. <laughs> <laughs> maar, Heb je toch wel weer een hemelbedje verdiend? <laughs> ja, ja, ja. Uiteindelijk ja, ja, ja. zaten ze er allemaal in en we hebben een mooie rondrit gemaakt. En, uh, maar goed, dat was ook zo'n excursie. En uh, ja, ze keken ervan op natuurlijk...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 Dat raad ik ook iedereen aan. Zo tegen een beetje zonsondergang. Niet te lang na zonsondergang. Want dan moet je er officieel uit zijn, Gerard. Dus kijk uit wat je zegt weer maar. Ja, ja. Uh, dat is zo mooi. Dat is daar ja, zo stil. Als er dan ook net even geen vliegtuigen overvliegen. Ja, dan hoor je gewoon de stilte daar. Hè? Wonen wij in een mooie streek? Of wonen wij in, ja, in het een van de meest mooie streken van ja, Nederland? Ja, vrachtig. prachtig. Prachtig, ja, Zeker. Ja hoor. Ja, nou. Ik niet genoeg zeggen, hè? Ja. ja. Vind ik wel, ja.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 Akkertjes van vroeger die we in de duinen zien. De aardappellandjes. Nou, de na, de na, aardappellandjes. Ja, de naam. Hè, de keur is bijvoorbeeld zo'n uh, ja. keursweitje. Zo heb ja. je allemaal van, van die namen in het in het in de duin. En. Uh,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 Uh, oud hout. Ja, tijdelijk ligt er nog wel eventjes even wat meer. Uh, maar goed, je kan niet alle takken... Er wordt wel wat versnipperd, dat wel. Maar het meeste blijft gewoon liggen. En dat geven we terug op deze manier aan de natuur. Ja, want het ja. heeft ja. toch iets ook met torretjes en, en insecten Lef. en dan ja. de, de, de schuilplaatsen te maken. Ja, zeker. Ja, ja spechter, die, die gebruiken die uh, bomen die afgeknapt zijn voor, voor ja. holen. Ja. En uh, paddenstoelen gaan er allemaal op groeien. Het heeft ze ook weer een...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 Die beuken, er is maar één grote beuken op de beukenlaan bijvoorbeeld. En die was ziek, zag ik, ja. dat zie je dan later pas van binnen. Ja, dus het, ja, ja. Zijn niet, uh, het, het zijn niet alle bomen die nee. uh, de neiging hebben nee. om. Uh,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 en dat hout brengt eigenlijk ook niks op. Dat gaat vaak voor pallets. Dus dat is meestal deen. Hè. Dat bloedt ook vaker. Er zit vaak van ja, dat van de hars het, ja. op en zo. Ja. Ja. Dat kun je ook in je open haard daar niet gebruiken. Want nee. dan als je op je ja, perenvelletje voor je... <laughs> of schavenvelletje voor je open <laughs> haard ligt... dan spat er dat, vet, dat ja, enorm. Dat dus dan dus moet je trik. uitkijken. <laughs> ja. Het is een vet er de schoonsteen in. Dus dat is een tip voor de winter. Maar uh, <laughs> ja. doe dat niet. Maar dus, op een gegeven moment was het ook... Uh,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 als je, als je zoiets gaat doen, nemen ze die mee natuurlijk. Ja, hè? want ja, dat die zijn, zijn heel juist, decoratief. Ja. Ja. Ja, ja. En bij een tuincentrum betaal je er veel voor. Ja, ja. Ja, het is stroperij. Ik bedoel, ja. wij, uh, wij, ja, kijk, niet, als je zo'n takje en in op, voor op de herftafels, dingetjes, oké. Okay. Ja, maar maar de, als er zelf ja. 800.000 bezoekers per jaar bij ons... Ja, dan, is duim, als anders dan, dan is dat duin leeg. Ja, leeg. is dat is de duin leeg. <laughs> het paddenstoel hetzelfde week. Ja, ja, dan moet je afblijven. Alles wat staat... Of alles wat een bomen vast zit, een ja, groeit, een bloeit, moet je, broeit, je, moet je afblijven. Ja. En, uh, maar wat los ligt, dan kun je wel kleine dingetjes meenemen. Maar niet te gek. Nee, nee, nee. natuurlijk niet. Nee. Een beetje gedogen heeft. Ja. ja. Ja, ja. Um, Gerard, over struinen. Heb je daar nog iets leuks te vertellen? Wat er nog, uh, wat eraan nog komt? Ja, kijk, Is er want hier. Uh, nog? Ja, want. Ik weet niet de actuele uh, uh, situatie van uh, van de hoe vol ze zitten de excursies. Nee. Want er was net nog niemand in het bezoekerscentrum. Die, die, die gaat okay. pas om tien uur open. Uh, toen zat ik hier al. Maar. Uh,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 Sandhagen, is, ik noem maar wat. Een ja. prachtige zandhagen. Als je die van heel dichtbij neemt, is net een prehistorisch beest. Ja. Het is het eigenlijk ook. Ja, met het al ook, die schubben he? en allemaal. Ja. Maar uh, ook als je bijvoorbeeld een mooie... Uh,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 ja, een beetje goed spul. Er kwamen ook wel eens iemand met een telefoontje ja, ja. foto's nemen. Ja, ja dat is, dat is, dat is dat het is niet. Hè? Kan wel, maar dat, dat is, nee. je moet eigenlijk wel een camera hebben. En die met... wordt niet weggestuurd, maar liever niet. Nee, nee, He? precies. Nee. Okay. Gerard, dan nog een laatste vraag met jouw uh, verrekijker die je hebt. Uh, oh ja, die mijn verrekijker, ja. ja. Ja, dat klinkt een beetje gek. Maar je voelt, ik voel me altijd een beetje naakt als ik geen... Nee, kan... Verder kijk. Want die heb je gewoon nodig. Hè. Dat hadden Van... wij nou nooit bedacht. Nee. We hebben, maar... je, we hebben je vaak gezien zonder... Nee, erbij. maar... Ja, het is nooit beter. Nee, nee. Nooit bij nee, zonder. Maar... Je kan niet zonder. Je ik, kan niet zonder. Dan kom, nee. kom ik wel eens bij de ingang. Want hij is nogal zwaar. Ja. Hij, hij weegt... Het is ook een hele goede dure. Ik geloof dat hij je 1500 alles, hè, euro kost. En hij heeft een hele grote lichtinval. Dus... Als je de ja. menselijke oog het s'avonds niet meer ziet, zie ik het nog met mijn verrekijker. Nee, en dat leuk. is wel nodig, want dat zie ik soms. Ja, er zijn altijd mensen die even te... De laatste tijd neemt dat trouwens weer toe, hoor. We moet eigenlijk weer strenger worden. Die nemen, want die mooie avonden. Ja, dan ben je niet uit de duim te slaan. Dat nee, begrijp ik ook wel. Prachtig, ja. Maar goed, soms ondergang is soms ondergang. En dan denk ik, dan kijk ik met mijn verrekijker. Ja, dan lopen we er toch nog in de vette paarden. Ja, ja, ja. Dus dat, dat voor dingen, maar ook gewoon... Met, met nou, nou, kalfjes. Hè. Kalfjes ja. zijn er altijd. Ja. Het, zijn vluchtdieren. Ja. zijn wat schuwer als de, als de herter zelf. Ja. Al dat soort okay. dingetjes, ja. weet okay. je wel. Je hebt hem gewoon altijd gaan, nodig. Uh, we gaan afronden. En ja. we zijn toch blij dat we de ins en de outs van de Verrekijker nog even hebben. Ja. kunnen meenemen. Ja, we hebben er wat <laughs> mee, zijn ja. er twee overigens. Hoe heet, uh, als er één is, heet dat de monoculair? Ja? Oké, okay. nee, ja. dat was even tussendoor. Dankjewel voor uh, geweldige dingen weer over de duinen. Ja, we wonen er middenin. En, en dit is zo fascinerend. ...om te horen. Heel graag tot de volgende keer. Met uh, succes met alle dingen die je gaat doen. Veel plezier. Dankjewel. Die je ermee gaat doen. En uh, wij um, sluiten af... ...met... ...9 um, to 5. Dat heeft iets te maken met... Met die... het volgende onderwerp. Met, oh, sorry. Met het volgende onder... Ja, het heeft met het volgende onderwerp. Maar ik vond ook wel die zonsondergang. Maar die is ietsje later dan. Is iets dan later. Na, na vijven. Ja, ja, ja. Ja, Oké, okay. dankjewel Gerard. Graag, graag gedaan. Graag gedaan.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 En uh, ja, die, die hebben dat dan uh, gezien en komen terug. Maar het, ja, natuurlijk wel toeristen, veel toeristen. En, en wat en heel verkopen veel jullie dan allemaal precies? Uh, nou ja, uh, wat ik, ik zeg... Ik niet goed in, thuis oh, in die wereld hoor, maar... Nou, uh, je, je hebt zeg maar Batman, uh, Superman, uh, Star Wars. Dat zijn natuurlijk allemaal superhelden van ook vroeger natuurlijk. Hè? Ja, ja. En uh, nou ja, daar verkopen we mokken van, uh, rugzakken, sleutelhangers... Uh, dus echt voor oh, de, handlers, de verzamelaars. Ja, ja. En, uh, ja.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 Dus we proberen het maar een beetje draaiende ja, te ja, houden. Want hoe nou, lang moeten jullie nog? Uh, hoe lang wanneer loopt het uh, af? Nog drie jaar. Drie jaar nog? Ja. ja. ja. ja. ja en de openingstijden, die, zijn, uh, die houden jullie nu in de zomer aan tot ook in de avond? Hangt er een beetje vanaf. Want als het, natuurlijk, uh, als het weer niet goed is, dan uh, lopen er ook niet veel mensen. Dus ja, we kijken altijd een beetje naar de buren. Oh, <laughs> als zij want, wat de buren doen. <laughs> is dat ja. ethos of is dat de andere dat kant? Dat is uh, veel uh, drommel, Chloe. Ja.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 Ja. Want we hadden daar een ijsmachine neergezet en een koel. Ja, en een, ja ik heb nog wel eens een ijsje gehad ja. Ja. ja, maar goed, dat hebben we eruit gegooid, want dat kost ruimte en het winkel ja. is natuurlijk al zo klein. Ja. En dat hebben we weer opgevuld. En je hebt kans dat we van de winter ook wat, uh, wat andere dingen erbij gaan doen in de zin van uh, brokanten, waar je wat knuffels oh, op kan okay. zetten. Ja, dat eigenlijk alles wat je ziet te koop is. Ja. Ja. Maar de, de knuffels en het, het, het, de merchandise, dat, dat het is het loopt zoeken. Wel, he? ja. En het moet klein zijn natuurlijk, want het blijft het kleinste winkeltje. Ja. Hè? Ja. Dus hoe, heet het, hoe heet het eigenlijk, het winkeltje? Het heet het? Funshop. Funshop, funshop. Funshop. Funshop. Funshop. Zandvoort. Ja. Okay. Dus nou ja. ja, want er heeft echt van alles ingezeten in dat winkeltje. Ja, Weet jij dat? We volgens echt... mij was het uh, de, ja, de, ja, de, de grootste. Fruit, geloof ik. Ja. En, en, uh, en kleding, en jubilier. En jubilier ja. en, uh, nou. ja. Maar Landsdorp heel volgens mij heel lang. Ja, ja dat was natuurlijk voor mijn ja. tijd, dat, dat weet ik Ja, niet. en toen was ja. de, de ethos daarnaast, was uh, um, um, de drooggestrijd was van van, van Oleslagers. Ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, nee, dingen veranderen nou. in, uh, ja. in Zandvoort, dat is nou eenmaal ja. zo. En uh, leuk dat jullie erin gesprongen zijn. En uh, ja, ja, spannend inderdaad. En, ja. En, ja, leuk. Ja, tot Even dus na drie jaar en ben wordt jaar wordt. Nu zijn we natuurlijk heel benieuwd naar wat de winter gaat brengen. Ja, maar je wordt ook wat gedurfder met inkopen natuurlijk. En is dit je... de eerste winter trouwens dan? Dat jullie nu nee, gaan dat wordt... is... vorig jaar Vor... hadden we ook. Vorig al... jaar hadden we de eerste winter. Okay. Ja. Ja. En toen waren we dus zoekende van ja, wat, wat moet je ja. nou? Hè? Ja, ja, wat ja, is nu nou je leuk? Je ja. En nu, nu hebben we onze draai wel gevonden. En, ja. uh, weten gaan wel jullie uh, voor de inkoop naar beurzen en zo? Of gaat het oh. allemaal via internet? Nee, nee, we gaan ook naar beurzen en uh, naar leveranciers. Zitten we in landen. Nederland of in het buitenland? Uh, Nederland. Nederland. Wij, wij, ja, ook buitenland. Maar uh, vooral Nederland. Apeldoorn hmm. en uh, Brabant. Dus dat wordt dan een gezellig dagje uit. Dat wordt een Ik gezellig dagje uit. Ik bedoel dag, hè. maar, hè? ja, ja. ja. <laughs>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 get out loud so